Levi van Eck met het NOS-journaal. D66 maakt morgen bekend wie de nieuwe staatssecretaris van Financiën wordt, zegt beoogd premier Jetten. Hij heeft een vervanger gevonden voor Nathalie van Berkel, die zich heeft teruggetrokken vanwege onjuistheden in haar cv. Ook vertrok ze uit de Tweede Kamer. Jetten wil verder nog niet zeggen over de nieuwe kandidaat.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 Daarmee is het de langste regenreeks sinds 1959, toen de Franse weerdienst met de metingen begon. De neerslag leidt tot grote problemen. In het westen en zuidwesten zijn er overstromingen. Huizen staan onder water en sommige straten zijn alleen nog per boot te bereiken. De komende dagen blijft het regenen in Frankrijk. Facebookbaas Mark Zuckerberg getuigt op dit moment in een rechtszaak die is aangespannen tegen zijn bedrijf Medda. Honderden mensen in de VS stapten naar de rechter omdat ze vinden dat sociale media-platforms als Instagram en Facebook bewust mentale schade veroorzaken. In Europa wordt deze rechtszaak met veel belangstelling gevolgd. De Europese Commissie werkt aan een wet om gebruikers te beschermen tegen het verslavende ontwerp van sociale media-apps zegt correspondent Ardy Stemmerding. De komende tijd moet blijken of ze ook echt durven door te pakken... met de strenge regels. Of dat de Europese Commissie toch zwicht voor de druk vanuit Amerika... van de grote techbedrijven en van Donald Trump. Het weer bewolkt en vannacht sneeuw of regen... in het midden en zuiden wordt gewaarschuwd voor gladheid. Het is vannacht min 2 tot plus 3. Morgen eerst sneeuw of regen, later vanuit het noorden droger. Een stevige oostenwind en 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten. Vanavond is onze gast Ger Loogman. En Ger heeft heel veel gedaan in zijn leven, maar vanavond gaan we het vooral hebben over zijn tijd als plugger. En we beginnen natuurlijk met de eerste plaat die hij moest gaan pluggen: Vader Abraham en Mieke met het leger der werkelozen. Je hoeft niet meer te blozen, elke week je poen. Geld kun je krijgen zonder dank, ook zonder vacaturebank. Je hoeft niets meer te doen, dat zingt het legioen. We zijn het leger van werkelozen, nou hebben wij weer. legt zijn hamer erbij neer. Een maken, laat de laatste veer. De bierbrouwer tat uit een ander vat. De inbreker is uitgejat. Je hoeft niets meer te doen, dat zingt het leger. Wij zijn de leger van werkelozen Genoeg. en daarom zitten wij op rozen en onze tijd in de kroeg. Wij zijn een leger, dan werkeloze, dan werken wij. De mode is, de das nou omgedaan. De lampen is in het donker komen staan. De spoorwegen zitten langs de lijn. Ons land was groot, nu is het klein. Je hoeft niets meer te doen, dat zingt het, Wij het leger. We zijn de leger van werkelozen. Tijd genoeg en daarom zitten wij op Rozen en botsen tijd in de kroer, wij zijn het tegen. Sigarettenwinkels zijn nou de sigaar. En de kapper zit met zijn handen in zijn haar. Loemkwekers zitten op zwart zaad. De stratenmakers staan op straat. Je hoeft niets meer te doen, dat zingt het leger. We zijn het leger van werkelozen, dan hebben wij weer tijd genoeg. En daarom zitten wij op rozen en op zijn tijd in de groen. En op tijd in de We zijn het leven van werkelozen Dan hebben wij weer tijd genoeg En daarom zit... Welkom luisteraars van de Krochten En zoek toch naar de wortels van de Nederok Vanavond met Ger Loogman Die in de jaren 70 en 80 Meer dan 14 jaar plugger is geweest En ons daar alles over gaat vertellen maar we willen met hem het ook gaan hebben over de wortels van de Nederok. Welke Nederlandse groepen en of nummers hebben grote invloed gehad op de Nederok? Kortom, we kunnen leuke en interessante verhalen verwachten. Zo heb ik al gehoord dat het eerste nummer dat Ger moest gaan pluggen... het leger der werkelozen van vader Abraham was. Maar laten we daar niet te veel op vooruitlopen. Welkom Ger. Kan je beginnen met een korte beschrijving voor jezelf? Jeetje. Je? Ja, ik zeg altijd ik heb niks geleerd, dus ik kan alles... En dat is in mijn een beetje een rode draad door mijn leven heen gegaan. Ja? Ik heb wel okay. ja, ja. heel veel, heel veel gedaan. Omdat ja. ik dacht van nou dat is ook leuk. En dan uh, oh. moet je dat ook doen. Aan de, de ene kant is het heel onhandig, want je kan je niet specialiseren. Aan de andere kant is het heel erg leuk. Omdat je ja. Ja. breed, ja, een heel breed. Breed, uh, breed, uh, breed uh, georiënteerd en uh, brede uh, interesses heb ik ook. Ja, want je vertelde net dat je een opleiding als bakketbakker hebt gehad. Ja, ik ben eerst begonnen hier in Zandvoort. Na de lagere school, de Karel Dorma ik. En mijn vader was onderwijzer bij de Hanni Schaftschool. Maar wij mochten vroeger niet bij onze vader in de klas. Of op school. Dus ik moest naar de Karel Dorma school. En daarna ben ik naar de Willem Gertelweg geweest. Oh, okay, okay. Eén jaar. Ja. En na dat jaar kwam uh, de, uh, de directeur... die woonde uh, in, uh, uh, onder ons... Ja? Die, die belde aan. Die zei: Misschien is het <laughs> toch handig als je die jongen van school haalt. <laughs> Echt dus, waar? ja? Ja. Dus uh, ja, toen zat mijn vader weer met zijn handen in het haar. Wat moet ik met het kind? En ik was dyslectisch, dus dat was. Oh, ja. Dat is, ja. Dat is ja. nooit herkend en gezien. Okay, en, nee. en, uh, en in die periode en die tijd. Was dat ook ja, niet? was dat he? niet. Dus nee. nee, nee. nee, het was, dus was heel, uh, heel bijzonder. Ja. En uiteindelijk uh, heb ik een jaar uh, Gertebach gedaan toen, en, en toen dacht ik, ja, wat moet nou? En ik stond regelmatig bij mijn moeder in de keuken taarten <laughs> okay. te bakken en uh, dat vond ik dan leuk. En uh, ik denk nou ja, dan doe ik dat. Doe dat? Ja, dus dat heb, heb dat heb ik gedaan, heb ik ook ja. afgemaakt. Maar toen heb ik gewerkt op de Zeilweg, daar, daar heb ik een soort van stage gelopen. En, uh, maar ja, dan moest je al uh, vier uur je bed uit. Om daar een redelijk boot? vroeg te komen. Ja. Ik denk, ja, dat is ook helemaal niks. Maar ja, dan, uh, dan heb ik in de vakantie gedaan. Want ik wilde een bromfiets uh, kopen. Okay. Ja. En op een gegeven moment had ik een plaat met, uh, met uh, uh, gevulde koeken laten aanbranden. En toen kreeg ik toch een pet voor mijn kaders, jongen. Van die, van die, van die kok daar. Ja? En toen dacht ik, nou, nu, nu is het klaar. Meteen ontslag genomen. Meteen weggedaan. Nooit meer wat gebakken. Nee. Nooit meer, tot Twee weken geleden. Of vorige week. Het vorige week voor het eerst weer een appeltaart gebakken. Oké, okay. ah, ja. gelukt ja? Ja, gelukt ook nog. Dus daarna uh, Ongeluk, um, ja. Ja, ja. Ze, ze had, heb ik nog een het gedaan, een, een beroepentest. Ja. En uh, toen kwam eruit of uh, grafische school of uh, landbouwschool. Oh, en ja. toen dacht ik, nou, dat is wel makkelijk. En toen ja. ben ik graaf school genoeg. Ja, ja, ja, en die ja. heb ik ook afgemaakt. En toen ben ik nog middelbaar graafschol school gedaan. Maar toen werkte ik bij Drommel, hier in uh, Zandvoort. Ja. Bij um, uh, meneer Nederlof, wat dat later mijn schoonvader ah, werd. Okay. <laughs> dat is ook heel bijzonder. <laughs> Kleine wereld. En uiteindelijk uh, heb ik dat... Uh, ja, daar heb ik dat uh, gedaan en, en, en ook afgemaakt. En, en, uh, een middelbare school, uh, middelbare graafischool. Dat, uh, dat ja, ging, ja. ging ook niet langer dan ja. een jaar. En toen uh, nou, het was, was het weer een dyslexie of was het wat anders? Waardoor je, nee, gewoon, je was onrustig? Ik, ik, ik was onrustig. En, en uh, ADHD -AD had ik ook nog, ook en, nog. Ja, <laughs> stuiterend uh, door het leven heen. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, door allerlei baantjes heb ik gehad. Hier in Haarlem en in, in, in Zandvoort en uh, bij, bij yes. nog bij Dirk van den Broek in de kerkstraat zaten ze toen. Oh. Ik hoor nog nergens die muziek naar boven komen. Nee, dat was maar ik wilde altijd de muziek in. Dus dat ik, toch wel? Ja, Oké. Okay. Ja. Ja. En toen heb ik nog een cursus techniek gedaan. Ja. Yeah. Uh, technicus, dus, maar uh, ja, dat is natuurlijk ook alleen maar uh, uh, leren en moeilijk. Dus dat ging natuurlijk ook niet worden. En op een gegeven moment kwam ik bij een vriend van mij... en zijn buurman was Jean-Pierre Beurdorf. En Jean-Pierre Beurdorf was... Uh, die was plugger oh, okay. toen. En, ja, ja. Uh, ja. en die zei, ik ga van jou een baan regelen... want okay. volgens mij kan jij daar <laughs> ja. goed in. Ja. Ja. En uh, die had uh, binnen no time een, uh, ja, een baan. Geen, en toen ben zei, ik ja. op uh, 13 uh, januari 1976 uh, begonnen als plugger bij uh, de firma Dureco in, uh, oh, aan de Pamperslaan in Weesb. In Weesp helemaal, ja. ja. Zo maar zie je die... wat een verschil dat kan maken als iemand zich een keer uh, echt... Uh, voor je druk maakt en zegt van kom, ik ga jou introduceren in het pluggersleven. Zeker, maar wat ook... Dan heb je ineens een leven. Dan heb je, ja, dan ja. is het opeens leuk. En, en, en dat, ja, dat past bij mij als een uh, uh, bijzonder goed. Maar dan ook de vraag, wat moet je kunnen, wat, wat maakt een goede plugger? Wat zijn volgens jou dan de, ik denk de eigenschappen? Dat je, dat je hele goede, uh, contractuele uh, eigenschappen moet hebben. Ja. En, uh, en ja, nou ja, in het begin weet je eigenlijk niet waar je, waar je mee begint. Wat, nee. het, wat het is. Nee, bij god niet. Er waren, ik denk, 25 mensen die, die dat beroep deden. Oh, en dat werd aan, zo, aan de ene ja. kant werd het heel erg... Ja, dat was eigenlijk niks, weet je wel. Uh, ja, dat we, kan eigenlijk niet. Nee, en aan uh, nee, nee, nee, nee. de andere kant was het... Ja, het was wel een, een beroep. En ik uh, maak heel snel contact. Ja, en, uh, ik maak ja. ook heel snel vrienden. Ja. En, uh, en dat, was, ja, dat is wel een beetje de basis. Om, om uh, dat beroep te doen. Ja. En, en, uh, uh, en je moet ook met uh, mensen om kunnen gaan... die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Ja, Weet je wel? Ja. En, en ja. er waren natuurlijk heel veel disjockey's die... Uh, <laughs> <laughs> maar ik geloof ook wel dat het in het Nederlandse calvinistie uh, cultuur... best wel moeilijk is inderdaad ja, om als plugger... ...toch uh, gezien te worden of zo, ja. Ja. Ja, ja. ja, nou ja. Ik heb er nooit zo'n moeite mee geleefd. <laughs> nee, en voor mij was het, is het ook nooit zo'n werk geweest. Het is meer een... Nee, nee. nee. Uh, ja, ik vond het waanzinnig leuk. Ja, en je, je, je leuk kist, in. kwam je uh, mee, ja. mee te maken. En ik werkte negen maanden bij Dureco... En uh, toen werd ik uh, gebeld door Willem verkooten. En Willem verkooten was, ja, was de oppergod in Hilversum. Ja, toen al, ja. ja. En Willem verkooten, Joost de Draaier, ja. uh, hij deed, deed ja. die toen ook nog op de radio. En die uh, zegt, je moet... Uh, wel, de mond. Uh, <lacht> G noemde het je wel. Hé, G. G, kom, je moet even langskomen. Ja. Dus ja, daar zei hij nooit nee. nee. En dan zei hij, nou, jij komt bij mij werken... En er uh, dus ook geen, geen uh, vraagteken van, uh, wil je bij mij? Nee, je komt bij mij werken. En dan zou zijn plugger zou in het leger gaan. Yeah. En als die uh, zou uh, worden aangenomen en geen S5 zou krijgen, yeah. dan zou ik naar uh, Red Bullet, was het, uh, okay, was het uh, doen, ja. bedrijf van uh, Willem van Koten. En anders was hij ook mede-eigenaar van CNR, maar dat mocht niemand weten. <laughs> en, uh, dus hij zei, nou dan ga je ook bij CNR, dat regel ik wel. En daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen. En daar heb ik geloof ik twaalf, 12 ja. 12, 13 jaar gezeten. Je hebt een hele mooie lijst aangeleverd, allemaal platen die jij geplugd hebt. Nou, dat zijn meer platen waar ik nog van dacht, oh ja, dat, dat, daar zit okay. nog wel een, een, ja? een dingetje achter, een verhaaltje achter. Oké, okay. nou, laten we het eerst beginnen. PhD. PhD hebben we een jaar over gedaan om dat te pluggen. Oké, okay, om dat binnen te krijgen. Ja, en dat mocht ja. niet meer, want ik ja. werkte toen bij WEA. Dat was na de periode na, uh, hoe heet het, uh, CNR. En uh, toen werd het door onze baas gezet, nou is het klaar met die plaat, want die gaat toch niet lukken. <laughs> en wij vonden het, een, een, een collega van mij, en ik vonden het allebei een hit. Nee, het ja? is een hit, het moet lukken. moet ook. Okay. Weet je al? en ja, dan ja. zijn we maar doorgegaan, doorgegaan. En dat heeft een jaar geduurd. Zo, okay. En uiteindelijk is het nummer één hit geworden. ja. In het begin van André van Duin was ook lastig. Want niemand vond dat goed. Want die man die kon niet. Weet je al? De, de, de vara die brandde hem af. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja, ja jammer hè. Ja, ja. Die kon niet. Ja. Nee, dat kon niet. En er dus, was, uh, uh, uh. was ook geen cultuur. En het was uh, plat. En het was. Ja. Uh, die man is nooit veranderd. En het is zo, was zo vriendelijk. En we hebben zo ja, lol gehad altijd. Ja. En uh, altijd. Het was altijd oké. Okay. Weet je al? Nooit. Uh, het hele bijzondere man. We, we hebben nog meegedaan aan een aan, een aan, aan kammetje aan de clip. Ja. Kammetjes zoeken. Kammetjes zoeken. Ja, dat weet ik weer. Ja. En uh, dus, uh, ja, dus je kan weer kijken op je... YouTube. Ja. Yeah? Ja. Moet je maar kijken. Nou, kammetje. Er uh, zijn een aantal opnames geweest. We hebben top op gedaan. En we hebben uh, nou, nog een paar programma's. Uh, en dan deden we op een dag. Ik wilde vandaar al die programma's wel even doen. Ja, ja. En dan uh, met, met drie collega's van mij... Uh, Stonden Stonden wij erachter. Vreselijk <laughs> <Ja. laughs> gelachen ja. die dag. Alleen maar lol. Maar Want je bent dat... in 1976 ja. begonnen. Is ja. Is ja. toen dat pluggen ook uh, groot geworden? Of was dat al eerder? Nee, dat was al eerder, ja. Was al eerder? Ja. ja. Wanneer ja. Ik, ben, ik denk dat ik de derde generatie pluggers ben oh, geweest. Hey, ja. De eerste was... Uh, ja, dat was echt in de tijd van... Uh, Veronica uh, en zo? Nee, Rob de Nijs. Nee? Ja, Veronica ook. Uh, ja, ja Rob de Nijs en Anneke Grunlow en, en uh, dat soort... Uh, die hebben dus ook geplukt Nee, heb ik niet geplugd. Nee, ja, nee maar die werden al geplugd. Die ben, ja. Ja, die, ja, maar die werden meer uitgedeeld. En er werd erbij gezegd van... Nou, dit is wel een hele goede... Zo langzaam is dat. Oh, okay. En het is natuurlijk een Amerikaans fenomeen. Een ja. plugger, de naam ook, is ook Amerikaans. Ja, zeker. Nou, uiteindelijk die, de manier waarop, waarop je uh, het later ging doen... Want het is nu een heel ander vak geworden. Het is nu niet meer vergelijkbaar met wat dat was. Nee, en waarom? Nee, omdat er nu één iemand is... die is verantwoordelijk voor de muziek bij een station... Dus je moet bij die ene grepen opkomen. Oh, okay. En dan mag je nou, en dan heb je mazzel dat je plaatje ja, uh, ja. wordt uitgekozen. Okay. Weet je, ja. Dus het is een hele andere situatie geworden. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze tegenwoordig hun DJ's hun platen niet meer uit mogen kiezen, niet zelf. Nee, dat klopt. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, dat wordt allemaal, ja, uh, ja dat gaat allemaal. Over, en via computers. Dus uiteindelijk, ja. computer maakt het programma. Echt waar. Ja, en de programma, de programmaleider die stopt de platen erin. Ja die erin moeten. Nou ja, als je je Styles oh. heet... dan is het allemaal niet zo ja. moeilijk. Nee. Ed of uh, weet je wel. Dus, uh, maar, maar, als is, als je... maar als ik nou bijvoorbeeld twee DJ's vergelijk... ik noem op een Ruud de Wild... en een uh, Jeroen van Inkel... die ik erg hoog heb zitten. Mm -hmm. Die ken je allebei, twee. Ja, ja, ja. Die hebben allebei... die luister ik... Uh, de eerste Van Inkel luister ik vanwege zijn platenkeuze. Ja, ja en, en, ik denk dat Van Inkel en, wel een eigen... Uh, hoe heet ja, het? Uh, dat zijn dat de, de, de oude... En, en, andersom werkt dat bij... Uh, bij Ruud de Wild. Die vind ja. ik juist, zet ik af vanwege zijn plaat. Ja, ja. dus ik bedoel, er zal iets van een persoonlijke invloed wel achter Ja, dat denk ik wel. Maar ja, weet je al zo'n... Uh, hoe heet je ook weer? Uh, de, de grootste... Uh, Geert van Ekdom? Nee, die andere. Frits Pits? Nee, wacht, nee. Ja. Oh, nou, moet ik heb het al horen. man. Oh, dat is toch de nest over de ja, Nederlandse dj. Ja, vreselijke vreselijke gaan we zo even verder. Dat ik wil ja. graag horen wat ja. je dan... Ja. Maar je bedoelt... Uh, nee, ik bedoel... Uh, Edwin Evers? Ja, Edwin Evers. Okay. Edwin Evers, die <laughs> kiest wel zijn eigen plaat uit. Ja. ja, ja en die, die heeft er ook een uh, volledig vrije uh, vrij hand in. Goedenavond, ik zit met een, een, een groot probleem. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje je zo. Mijn kommetje, mijn kommetje... Ik kom met kommetje, ik kommetje, kom met je, kom met je, heb ik is weg. Ik kom met je, ik kom met je, ik kom met je, ik kom hoor je, met je, met je. Gezellig dicht. Nat en dan en met je vingers. Moeilijk. Zeg even die zon, misschien. We komen zurgen zien, jongens, even stoppen. Hou even vast, hè. We gaan langzaam We gaan verder en zachtjes, hè, voor de buur, jongens. hij hoor. Ik je, ik je, ik met je, ik je, ik je, ik kom met je, ik je, ik kom je, ik met je, ik kom je, ik je, ik kom je, ik kom met ik je, mijn kom mijn kom is Ik voel me net een norm. Mijn haar zit door de war. Mijn kom mijn gee, maar kom maar de buur, jongens. Maar komt mij mijn hand door de vloer. Mijn komt me Zo is het, maar kom mee, maar kom Kom met je, met kom met je, met kom met is je zoekt alles. kom Ik heb meegemaakt dat dat ik naar uh, de dishokjes persoonlijk ging. Ja, ja. Weet je, je ging naar Edmund ja. uh, Curry en dan uh, ja, okay. ging ja. Curry lunchte altijd bij mij thuis. En meneer Beton? Uh, Alfred Lagarde. Yeah, yeah. Ja, Alfred was een goede vriend van me. Goeie gozer. Maar je bedoelt dat. eigenlijk, uh, vroeger was het allemaal spontaner, persoonlijker. Net als persoonlijk. Geïmproviseerder. Ja. En tegenwoordig is het meer de ja. board of ja. directors. Ja. Dat komt. Ja. En uh, dat is, is wat ja. je overal hoort ja. natuurlijk. Ja. Het is allemaal te bureaucratisch geworden. Ja, ik kom nog heel <laughs> zelden wel eens in, in, in een eventueel moment waar dan ook pluggers komen. En dan wordt er meteen aan je gewezen. Ja, jij hebt echt een mooie tijd meegemaakt. Ja. Dat bedoel ik. Ja, ja. Oh, ja. wij hebben echt okay. de mooiste tijd meegemaakt. Ja. Maar, komt ook ik nooit meer me, terug. Maar ga ik toch nog even, want ik vind het interessant hoe jij je, je vak hebt beleefd. Ik moet aan Hardy Jekkers denken, dat gaat ja. over wat hij over cabaret zegt. Mm -hmm. Het is toch een vak, hè, dat hij relativeert zeker. Zo, van adrenaline en waarmakerij. Hè. Dat ja. zegt hij ook zelf. Hè. Je ja. moet er ook een beetje, uh, dat heb je dus ook meegemaakt. Ja, je zeker. hebt natuurlijk ook dat soort figuren, als ik die Willem van Kooten met zijn sigaar, zoals je het ja. beschrijft... Dan moet ik bijna denken, ik beschuldig iemand ergens... aan, aan zo'n Jimmy Savile van de BBC. Mm -hmm. Dat waren schurken, die hadden gewoon... Ja, waren ook schurken. Die, die hadden gewoon een ja. soort vrijheid. Ja. Die, die deden alles ja. wat God verbood. Ja. Hoe ging je daarmee om? Of heb je, je daar nee, nooit Nee, daar hebben we nooit bij stilgestaan. Nee. Ik, was, ik was bezig om plaatjes op de radio te krijgen. <laughs> Juist, en en ja. uh, dat was het verhaal. En, en, uh, maar... Je deed gewoon je eigen ding. Heel goed. Je deed je eigen ding. En, en, uh, en het voordeel was omdat. Ik ben, op een gegeven moment werd ik best goed. En als je dan goed wordt, dan ja. je, uh, krijg je aanbiedingen. En ja. dan kan je zeggen, ja, ik heb een aanbieding. En dan kreeg ik weer meer geld. En uh, okay. dus uiteindelijk is het een soort voetbalverhaal. Uh, ja. en, ja. en, uh, en uiteindelijk uh, vandaar dat ik het zo lang volgehouden ja. Weet je wel? En, en, en mijn, mijn baas, ik had. Uh, Twee bazen, uh, Ruud Wijnands en Bart van der Laar. Bart van der Laar is uh, vermoord. Oh. Dat is de showbizmoord geweest. Oh, dus dat, heb is, ik, dat is ik. Dat heb ik nooit van gehoord. Nee, Kim, jij? weet je dat? Ja, er, is, nee, een, er is een podcast. Moet je maar luisteren. Daar Zit ik ook in? Hoe heet die podcast? Uh, de showbizmoord. Okay. Showbizmoord. Ja, showbizmoord. Bart ik... van der Laar was, was mijn van... baas en die hebben ze doodgeschoten. Het gaat toch om de de de... Ja, waarom? Ja, waarom? Ja, dat zijn ze nog ja, niet achter. Wat is jouw ja. visie daarop dan, Ger? Nou, er ook. is iemand uh, uh, voor aangehouden en nog sterker, die heeft gezeten. En die heeft het later allemaal ontkend. Een hele aparte man, een hele uh, bijzondere. Ja, ja. Dus, en er is gezegd dat, uh, uh, uh, zeg maar, de, de, die had Bart van der Laar, die deed, dat was een Belg. Ja. En die, uh, die die, die deed de, de Carrière. Ik weet niet of je het label kent. Nee. Barclay. Oh, Barclay Bar hey, wel, ja. ja. Ja, dat waren echt... Weet je wel, het, ik, ik mocht ja. ook met Barclay en Carrière... bij Willem Duis thuis komen. Ja, oké. Okay. En dan ja. Uh, ja, had je toch een, <laughs> stapje, st stapje, een stapje voor. voor <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker. En, uh, en uiteindelijk... Uh, uh, ja, hij is vermoord. De ene zegt dat het door cocaïne kwam en door een drugstil. Ja. En de ander zegt dat het zijn, uh, uh, zijn, zijn, zeg maar zijn partner was. Ja. Die ook oh, bij CNR-directeur okay. was. Ja. Ah. Die, het, uh, die hem heeft uh, laten vermoorden. Maar geloof ik, dat geloof ik niet. Nee, nee. Ik geloof dat het toch in die andere hoek zat. Nou, ga zeker luisteren. Naar... Hè? Ja, Show het is een heel, is heel ser ja? een serieus interessant uh, okay. ja. podcast. Ja. Ja. Weer een nummertje. Phil Collins. Can't hurry love. Dus, We hadden het, dus, het over Phil Collins. Ja, Phil Collins, oh. uh, nou ja, die werd uh, alarmschrijf. Dat, uh, dat was volgens mij mijn eerste uh, uh, snelle alarmschrijf. Oh, dat breng je mij. Ja, maar Phil Collins was natuurlijk wel ja. toen al, uh, weet je wel, ja. in die tonight. Ja. En uh, ja, dat was wel een, uh, ja. een, een enorme held die man. Alarmschrijf. Bij Frits uh, Spits? Nee, bij oh. Veronica. Oh, Veronica die, die, die zocht de, de, de alarmschijf uit. Frits Pits was iemand die uh, wilde altijd primeurs hebben. Yeah. En dan uh, ik, nou, er, er nieuwe pretenders uit. Ja, dan moest, die moest hij hebben. En zei, ja, is goed, maar dan moet je die en die ook draaien. Oh. En dan... Uh, wij maken al een combi uh, met, met gasten. En, yeah. uh, ja, zei hij, is goed. Dat deed hij nooit. Oh. En, uh, dus het was gewoon een heel nare... Uh, Nare man. Nare man. En ik heb, op een gegeven moment ben ik uh, uh, ook uh, liedjes gaan schrijven en gaan produceren. Okay, met ja. dingetje. Met dingetje, ja, dat is waar, ja. ja. ja. En met ja. dingetje heb ik, uh, uh, hebben we best veel hits gehad. Een aantal. En, ja. en uh, we hebben volgens mij 10 top, top 40 en tipperaden noteringen Zoveel, gehad. Zoveel? Zo. Ja. Noem eens ja. een van zijn bekendere. De allereerste was Ik ga wegleen. Ja. En de grootste was uh, Kaplaarzen ja. van Rubber. Ja. <laughs> en, en, en volgens mij maak je nog steeds muziek met hem. Ja, ja, ik doe ik, nog steeds. Ja, ik, ik heb uh, nog ik st wel. Ja, ook al een tijdje geleden alweer euh, heb ik een nummer opgeleverd. Het, het grote Piemoliet. Oh. En het grote piemelied is... Uh, nou, kinderen vinden dat helemaal te gek. Ja, ja, de kip, kip die heeft geen piemel. Maar een haan heeft wel een piemel. Ja, ja. Weet je wel? Met allemaal, <laughs> allemaal dieren. Is... Dus op een gegeven moment... Uh, kijken, uh, vorig jaar... Uh, op Spotify. Wanneer, hoe, hoe, uh, hoeveel keer is dat nou... Beluisterd die dingen van die, ja, die wij ja. gemaakt hebben. En uiteindelijk bleek... Dat uh, het piemelied... 1,2 miljoen keer was gestuurd. Zo. Dus ik bel die maatschappij. Ik zit ja, jongens, uh, ja, ja, dat klopt. Uh, we wilden je al bellen. <laughs> en bedankt. <laughs> dus toen, uh, nou, toen hebben ze nog afgerekend. En uh, het is ook niet schok schokkend, hoor. We gaan maar we zullen het draaien. Hè? We gaan het draaien hier in het programma. de, de, de grote het piemelied grote, Ja, ja het is briljant. Ik vind nog steeds wat Frank uh, en, en, en Nick hebben gemaakt. Er zitten zulke goede dingen bij. Top, we hebben ja. een nummer opgenomen. En het heet uh, Warme Brie en Natte Sokken. Nog een keer? Warme brie en natte zon. Warme brie. <laughs> Zie je de combinatie dat, uh, nog niet zo voor me? <laughs> nee, nee, precies. Maar <laughs> ja, dat is natuurlijk ook. Ja. Ik hoorde. Uh, uh, ik kende een, een, een, uh, die, uh, allemaal meiden die deden uh, me, uh, fysiologie. En okay, er was er een, ja, ja. Uh, en, uh, en die, die, die kwam daarmee met die opmerkingen Ik moest er zo om lachen. <laughs> en dat heb ik ja. toen gepakt. En dat we ja. Een, een op, soort uh, Je t'aime uh, oh, uh, okay. Ja, het zijn allemaal ja. parodieën, hè? Ja, het zijn allemaal ja. parodieën. Ja, ik heb ja. wel een fête jus van Chef ja, de Hoekkel, Van Ja, maar, Dat was ik ook even ja, was mee. ook redelijk briljant. Ja. <laughs> ja, ja. Maar het is Wim T. Schippers, hè, waarschijnlijk. Ja, Wim T. Ja. Schippers, ja. ja. Ja, die is sowieso briljant. Maar jij schrijft dus ook zelf? Ik heb veel geschreven, ja. Maar het is heel vaak dat we uh, dingen zijn, gaan. Uh, een beetje, dan kom ik met een hele uh, tekst. En dat geef ik dan aan Frank, uh, dat is de, de, de, de uitvoerende. En die, nou je maakt er totaal wat anders van. Ja? Daar uh, ja, kan <laughs> ik helemaal niks mee. Niet met alles, maar wel met een aantal, uh, ja, aantal ja, dingen. Zoals, heerlijk, uh, ja. Creativiteit. Hè. Ja, creare oh, ja. crea noem, yes. noemen we het altijd. Kom <laughs> naar maar uit, Kuivintje. Een kuivintje, dat heeft gepiemeld. Een keukentje dat heeft geen piemel, die heeft geen piemel, die heeft geen piemel, nee, die heeft geen piemel, die heeft geen piemel. Een keukentje dat heeft geen piemel, zo geen ruimte voor. Ook een kip die heeft geen piemel, ook een kip die heeft geen piemel, die zegt alleen in tok, die heeft geen piemel, die heeft geen piemel, die heeft geen piemel. En een kip die heeft geen piemel, maar een haan heeft een dikke piemel. Ja, een haan heeft een dikke piemel, zegt U, en de kip zegt toch, en naast de midden terug in het hok. Met je dikke piemel, met je dikke piemel. Kalkoen heeft een grote piemel. Kalkoen heeft de grote piemel. Hij zegt kak, kak, ga En de haan zegt kuk, en de kip zegt tok. En de keuken zegt piep met zijn kleine piemel. Waar een gelul zegt. Volgens mij heeft een duif geen piemel. Volgens mij heeft een duif geen piemel. Hij zegt en de kalkoen zegt kuk en de haan zegt kuk, en de kip zegt tok. De kleine keuken zegt bekijk het maar. Zonder haar is de koffie klaar. Poes op helemaal geen piemel, volgens mij heeft een poes helemaal geen piemel. En hij zegt joh en de duif zegt rot op. En hij glak, glak, glak en de haan zegt kok, kok, is dus en tok. En hij houdt zich hier. en de keukens zijn komen niet meer uit. Een hond heeft een dikke piemel, maar ook een hond heeft een dikke piemel. Maar hij zegt waf waf en de kip zegt miauw en de duif zegt roekoe. En ik klok, klok, klok. Haan zegt kukkel en de kip zegt tok. En de keukens zegt verdomme rot op die dieren. Maar een zoutje is het hier. De bokje heeft een dikke piemel. En de bokkie heeft een dikke piemel. En hij zegt bebe. En de hond zegt waf. En de poes zegt miauw. En de duif zegt roekoe. En de kakoe zegt ga gak. En de haan zegt toch, De kip zegt ook toch. De keuken die weert niet meer. Hoi, waar is de varken gebleven? lam heeft geen dikke piemel. Nee, een lam heeft helemaal geen piemel. Hij zegt alleen meh. En de bok zegt bokkie. En de hond zegt miauw. En de poes zegt waf. En de duif ze koe, En de zegt zegt koe. En de haan zegt kupkupkup. En de kok zegt kip. Het is een Ik kom er liever uit. Zo, de miet toch op? Nee, een koe die heeft geen piemel. Nee, een koe heeft helemaal geen piemel. En hij zegt boe boe. En het lam zegt bè. En de bokkie zegt geuikboe. En de hond zegt waf. En de poe zegt miauw. En de duif zegt rot op. En de kakkel zegt gak. -ga. En de haan zegt kukkluku. -kuk. En de kip zegt toch. En de keuken zegt wat een rommel. Oh hoor hoor hoor hoor hoor Heb je jou nou niks bij te doen voor een beestenbende? De stier heeft pas een dikke lul. Ja, de stier heeft een dikke lul. Nee, dat is geen piemel. Dat is echt een lul. En hij zegt hoe hoe. En het mik zegt bè. schapie zegt waf. En de hond zegt waf ik ik weet niet meer. De kalkoen zegt hak, hak en de haan zegt kip zeg, toch? Keuken zegt zijn jullie nou helemaal beschoerde Ja, wij. Ik stap nu op de trekker, ja en ik stap nu op de trekker. Ik rijd het keukenplaat. Zo, heb je nou je zin, Kutkuiken. Hé, hey, waar is de varken gebleven? Maar kan je er tegenover stellen als zo'n DJ zo'n plaat draait? Kan je zeggen, nou, je krijgt een Ferrari of zo? Of, uh, nee, nee, geen geld. Geen, geen? geen geld, maar wel uh, dineetjes En japjum jum regelmatig. Ja. ja. Oh, kijk, daar <laughs> ja, komen ze ook. Ja. Sex and drugs and rock'n'roll. Nou, dat was het wel. Ja, echt? Jazeker, ja. Ja? ja. Aan ja. alle kanten. Ach, jongen daar ja? Ja. Uh, ja, ik zelf ook. Oh, <laughs> ja, natuurlijk. Je er weer eens eerlijk in, ja. Ja, nee. Ja, hey, dat, dat, dat het, ja, het is gewoon een. een weet je wel, het is al zo lang geleden. Het is al, uh, ja, kan makkelijker. 45 jaar geleden. Dus, uh, en daarna ben ik wel redelijk rustig geworden. En, uh, maar ik heb wel uh, uh, uh, dolle tijden meegemaakt, ja. Ja? Nog een mooi verhaal? Mooi verhaal. Ja, ja, veel mooie verhalen. Ik ben wel eens wezen stappen met uh, Eric Burden. Oh ja, van Animals. Oeh, ja, ja, ja. Jongen, wat een beest. En Waar was dat in Amsterdam? Ja, altijd alles in Amsterdam. Ja, ja. ja maar die, die, die artiesten van Amsterdam natuurlijk helemaal te gek. Ja. ja. En die waren helemaal, uh, ja, uh, met, ja met drugs was overal te krijgen. En, uh, ja, ja, ja inderdaad. Is, uh, ja. De bananenbar. Ja. Hè? De bananenbar, daar gingen we ook regelmatig even kijken van uh, wat er te doen was. Er uh, we gaan wel verhalen over Eric Burden, dat het een seksual uh, predator in ieder geval was. Iemand die ja. was er niet vies van nee Nee, nee. Nou, hij was niet de enige. Nee, nee. Dus, uh, en wij kregen ook de opdracht regelmatig van, van, mijn, van mijn baas. Van, uh, je moet even naar het clubhuis hoor, want... Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, we hebben weer oh, iemand, uh, nou, nou, of een manager. Of een, uh, nou, een, oh, okay. namen we die gasten mee. En dan, uh, ja. Bestaat maar het is ook... nog, Pim? Jab nee, nee, nee, nee. Nee, bestaat nee, het waar, nou, nee. waar moeten ze tegenwoordig naartoe? Ik heb geen ik nee. idee. Als je het niet erg vindt, heb ik daarmee gestopt. <laughs> maar ja, ik heb er ook nooit eens dus geen cent aan uitgegeven. Aan, aan, nee? Uh, nee? Je nee, kon nee, het nee. allemaal declareren, gewoon. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, en dan kwam de, de boekhouder. En die zei, wat hebben jullie nou weer? Ik kreeg een heel, heel groot, grote rekening. En dan stond er altijd op diner spektakel. Ja. Dan kregen we dat een geschreven, geschreven bol. En dan uh, met die met die diner spektakel kwam ik dan met, met, met bij, bij de bij de bij de boekhouder. Ja. En die zei, we ja. gaan je liefst naar nou een en zei, Je moet eens een keer meegaan. Als u nou eens een keer meegaat, ja. dan oh, kunt ja. u het zelf zien. En, ja. Uh, ja. en toen heeft u natuurlijk met de directeur gesproken. Ze dus Ik zou het maar niet doen. <lacht> nou, wat gemist. Ja. Had mee moeten gaan, misschien. En ik had een, uh, ja. ik had een uh, collega, dat was een, uh, een Hagenaar. En uh, daar kon ik ook zo vreselijk mee lachen. En die was helemaal gestoord. En, uh, en die zei ook steeds tegen mensen. Hé, hey, jij daar met je penen en je hoofd? <laughs> <Zo. laughs> op zijn haars. Ja, ja, op zijn haars. haars. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar alles gebeurde in Amsterdam? Nou, de feesten ja, wel, ja. De feesten ja. Wel, ja. ja het uitgaan en uh, dat... Uh, nou, ik denk Hilversum ook natuurlijk. Heel Hilversum ja, ook, ja. Ja, ja. ja. ja. ja we, we, we hadden natuurlijk elke maandag... Toen werd de uh, alarmschrijf bekend. En ja. de maatschappij die de alarmschrijf had, die moest uh, ja die moest betalen. Echt waar, ja? betalen. Ja. <laughs> ja. ja, we zaten in de jonge graaf van Buren in Hilversum. Ja. En dat was een, een hele leuke tent. En uh, nou, er kwam dan het hele zootje. De hele industrie kwam daar. En Veronica en Disjockies en oh, okay. allemaal bij elkaar. Ja. Ja. Ja. En dan als je een alarmschijf had, ja dan was je. Ja. Dan moest je. <laughs> Ja, we hadden het net over de invloed op de Nederlandse rockmuziek eigenlijk. Maar ik denk dat radio ook heel belangrijk is geweest. Hè? Dat die ook heel sturend is geweest. Ja, hè? zeker. Zeker in die periode. Ja? Ja, ik, het, was een, het is natuurlijk een periode geweest nadat... Uh... Nadat de bands als Pink Floyd en Supertramp... en uh, uh, De wat en, langere nummers. Ja. ja, de langere nummers. En uh, uh, Queen begon toen. En uh, Queen begon opeens wat, wat commerciëler te worden. Die maakte hits. En, ja. en uh, Pink Floyd heeft natuurlijk nooit ja, één hit gehad, geloof ik. Ja. Maar... Uh, echt heel groot. Nee, dat klopt. No nooit zo, maar nee. wel groot als band. Ja. Dus ja. Muziek, muzikaal gezien waren dat wel de voorlopers van uh, hele mooie muziek. Ja. En tegenwoordig, eigenlijk is alles al gedaan. Weet je al? Ja, ben Zo. ik niet met je eens. Maar... Nou ja, voor een groot deel wel. Als je popmuziek gaat kijken... Het is uh, Taylor, Taylor's, uh, Taylor Swift. ja. Swift, die, die, ja ik, vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk, maar ik val er niet van om. Nee, maar... ja. Weet je al? de enige is misschien maar onze van leeftijd. Die... Ja. Nee, nou nee, dat, nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk De enige waar ik heel erg van onder indruk ben is Ed Sheeran. Okay, Dat is ja. echt een hele goede singer-songwriter. En waarom dan? Omdat hij waanzinnig goede liedjes maakt. Oké. Okay, ja. en, en, en zelf het ook heel goed kan uh, vertalen. Zeker. Ja. Vertolken, ja, ja. ja. En uh, daar ben ik al wel fan van. En, uh, ik heb een, uh, een, een, uh, een USB-stick van 256 gig. En, die is bij, en, en er staan nu 2000 liedjes op. En er staan ja. alleen maar liedjes op die ik leuk vind. Dus Wat die leuk. zet ik er dan steeds op. en ja, ja. Dan haal uh, nou, ja. ik dan van Spotify af. Ja. En dat zet ik erop. En dat zijn echt alleen maar mijn liedjes. Ja. En uh, ja. dat staat dan ook op Spotify. En uh, ik hoor steeds meer mensen die zeggen... God, heb jij een leuke lijst. Zeg, ja. En hoe heet die muziek. lijst? Gersbest. Gers best. En dan nu een nummer uit zijn playlist. YouTube met New Year's Day. Ja, je kende elkaar wel, omdat je... Uh, al die pluggers die kwamen natuurlijk bij dezelfde programma's. Dus dan ja, kwam ja. je met een band ja, bij ja, ja. Los Vast. En uh, ja, bij Cats. Je kende de Cats ja, van ja. Los Vast, weet je al. En, en, uh, dus je kent... Uh, en dan ken je de drummer beter. Natuurlijk, uh, ja. En ja. daar kan je wat mee. En, uh, dus het is heel... Uh, je plucht je eigen platen, maar je bent wel met z'n allen... Met hetzelfde bezig. Oh, Oké. Okay. Ja. En, ja. en weet je wel... Al, alleen dus geen het concurrenten, die anderen? Nee. ofzo? Ja, nee. con-collega's of ja, ja? een beetje. Oké. Okay. Ja. Ja. Want ja, de muziek moet het toch doen. De, ja. Weet je wel? Uiteindelijk ja. ben je met het is hetzelfde, denk ik... Uh, uh, als je autoverkoper bent, dan ben je, ben je afhankelijk van... Degene die die auto heeft ontwikkeld... Maar jij was plugger, jij had natuurlijk invloed op... daar heb je ook een stukje over verteld... op wat er gedraaid werd. Maar ook als je de televisie je noemde Los Vast. Mm -hmm. was een televisieprogramma, hè? Ja, dat werd wel... Maar dat of was die, niet per se... Een... Okay. Je hebt top genoemd. Ja. Je had natuurlijk nog meer... Uh, was ja, je ja, ook je had... invloed op... Ja, als je natuurlijk een beetje gezicht ja, op bij, kwam... wij boden dat ook bij Top natuurlijk ja. Dan natuurlijk ja. ja, en dan uh, moet je... Ja, als je... Maar ja, je moest, moest, je moest dan eerst in de tip staan, minimaal... Anders kreeg je niet voor elkaar. Ja, en, en, ja. Uh, dus het was een soort van... Ja, uh, eerst tipraden. En dan ga je verder kijken. En dan een playlist was ja. heel belangrijk. Je moest minimaal acht keer per week gedraaid zijn. Ah. Om, om, uh, ja, om in ieder geval... Wat te kunnen Zijn, betekenen ja. met zo'n plaats. Heb jij ooit te maken gehad met tv? Dat je daar bij was? Of? Ja, ja, ja, zeker. Ja, okay. ja, ja, Dat vind ik wel. leuk om te horen. Ja. Uh, daar was je aanwezig bij ja, ja, Top Hop. De, de, de bij... ja, Top Top was elke week. Zijn, ja. hè? En, uh, ja. uh, uh, uh, we hadden ook nog de uh, Opvolle Toeren. Ja, ja. En je had Eddie ja, Go Round. En je had, uh, Losse Groeven. Losse groeven? Nee, losse van de toeren was Losse groeven. Oh, oké. Okay. Het is een beetje hetzelfde met, met, met die snor. Ja. En met Giel Montagne. En ja, dat soort dingen hebben we. En, maar, maar, maar ook uh, uh, als je een artiest had in uh, Talente Zee in de Lucht. Ja, ja dat was bingo. Ja. En ja. natuurlijk Willem Duis was... Oh, ik, heb, jongen, ik heb ja. het meegemaakt, Willem Duits. Ik heb een mooi verhaal over. Ik was, uh, uh, er kwam een nieuwe plaat uit van Jacques Brel. Okay. En dat was zijn laatste plaat, want de man uh, was ziek. Woonde in Haiti. Uh, had die plaat gemaakt. En uh, die kwam uh, aan in Rozendaal. En daar uh, stond, stond hij bij een, een, een, een depot van de, van de douane. Ja. En uh, daar zat een tijdslot op. Op al die uh, okay. voor, de, voor heel het ja. Nederland. En, uh, allemaal moeilijk, allemaal gedoe. Dus op een gegeven moment uh, uh, op vrijdag had je de vuist van Willem Duis. Ja. Het programma. En uh, Jan van Veen was toen eindredacteur. En Jan, ik belde Jan van Veen, ik zei, Jan, wat nou als ik die plaats van, van Jacques Brel uh, uh, zie te krijgen, voordat uh, hij dins, dinsdag of woensdag ging dit tijdslot ja, ja. open en uh, allemaal heel moeilijk. En uh, ik zei, nou, als ik, hem nou uh, als ik hem nou weet te krijgen, laat je hem dan zien in het programma? Hij zei, ja, zeker, 100%. procent. Nou, hij met uh, dat ook met Duits uh, nog besproken. Ja. Dus ik met mijn vriendje naar, uh, naar Rozenaal gereden. Ja. Met, met een koevoet. Oh, nee. <laughs> en, ja. en wij hek uh, wij, uh, uh, over geklommen. En heel moeilijk. En uiteindelijk, uh, die, hoe heet het gevonden? Die koelvoet en, en die koevoet. Ja. <laughs> dat ding opengemaakt. En uh, daar, uh, geloof vier of vijf LP's uitgehaald. En dicht gedaan. En weggereden weer. En uh, Dus ik kom s'avonds. Uh, uh, kom ik bij uh, uh, uh, in, in in het spant in bussen uh, waar uh, de, de de vuist werd uh, werd opgenomen ja. of uitgezonden was een live programma en uh, en daar zat in Harry Belafonte daar zat in André Hazes, daar zat in Prins Zo. Bernard Zo. en nog een paar. Ja. oh, als dit maar gaat lukken, weet je, als ik maar weet ja. alles, straks alles voor Jan Lohre dan. En, uh, en in de laatste minuut pakt die meneer Duis... die pakt die plaat op en die zegt, en deze gaan we zondag draaien, de hele dag. De he mijn hele uitzending, want muziekmoziek. Ja, ja, ja. En uh, ja. hij zei, dit, dit is... Uh, dus uiteindelijk is die plaat is, uh, een, een, een uur lang of twee uur lang gedraaid. Helemaal. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. En, maar toen brak de pleuris natuurlijk uit. Ja. Want toen kwamen ze er in Frankrijk achter ja. dat... Dat, dat, dat. Dus ik uh, en mijn baas die zei ik weet van niks, ik weet van niks. Uh, uh, ik, uh, jullie, jullie doen maar. Ja. Ik, uh, dus uiteindelijk uh, uh, moest ik dan bij die Bart van Laar komen. Dus ja, wat is het nou? Is, jongens, jongens willen toch platen verkopen. Wat is het voor onzin? En dan, uh, dus ik heb die Franse man, die Fransman, die, die, die directeur van Barclay gebeurt ja? Eddie Barclay. En uh, ik heb hem dat uitgelegd. Ja, wij willen platen verkopen. En ja. uh, dan moet je af en toe dingen doen die, uh, ja, die, die niet helemaal okay, volgens nee. de regels zijn. En toen begreep hij het wel. Toen vond hij het eigenlijk wel een goede. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, goed. He. En welke plaat was dat? De laatste van De allerlaatste van, ja. van Chabrel. Ja. Oh, met een blauwe ja. hoes. Ik weet, ik weet ook nu ja. die. Nou, ik krijg respect voor het vakplugger, Pim. Zeker, als je, nou, ja. je zo ver gaat, gewoon ja. huppakee, koevoet. Cool uh, cool koevoet, <laughs> Hupp, Kom op met dat spul, ja. <laughs> Nee, maar ja, ik vind, als je ergens voor staat, moet je het doen. Ja. Weet je ja. wel, en wij werkten echt zeven ja. dagen per week, hoor. Ja? Ja, ik zat elke zondagmorgen zat ik bij Willem Duis uh, uh, uh, um, ja? om tien uur. En dan ging je ook nog naar sport, want sport was ook wel handig. <laughs> als je daar nog een plaatje... was een ja? beetje, weet je als je nou zeven, zeven keer een plaat ja, op de zender ja. ja. had... Ja, dan kan dan net even op zondag, kunnen we dat regelen? Ja. En dan, tot aan het reclame van 9 uur... natuurlijk het nummer van Jacques Bril, waar we het net over gehad hebben. Le Marquise.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 Et la mer se déchire, infiniment barisée, par des rochers qui parirent, des parénoms, affolés, et puis plus loin des chiens, des champs de repentance, et quelques pas de deux, et quelques Nuit est est paris. Au Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM.